5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Weinig vooruitgang op Syrië-conferentie. D66 wil megabanken verbieden en Ajax loopt uit op Vitesse. De gesprekken in Genève over een oplossing voor het conflict in Syrië... verlopen ook op de derde dag van de bijeenkomst stroef. De ochtendsessie, met als belangrijkste punten de vrijlating... van 50.000 gedetineerden en humanitaire hulp aan de belegerde stad Homs... heeft geen overeenkomst opgeleverd. VN-onderhandelaar Brahimi gaat nu aparte gesprekken voeren... met de delegaties van de Syrische regering en de oppositie.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 en zei eerder dat hij bereid is zich kandidaat te stellen. De oppositie in Oekraïne heeft een demonstratie afgelast... vanwege de begrafenis van een demonstrant die woensdag om het leven kwam. Bij zondagse demonstraties op het onafhankelijkheidsplein... staan soms meer dan 100.000 mensen. Duizenden hebben zich al wel verzameld op het centrale plein... maar de oppositie heeft geen oproep gedaan om te demonstreren. In plaats van een protest is er wel een herdenkingsdienst. De protesten in Oekraïne begonnen in november... toen de regering op het laatste moment afzag... van nauwere samenwerking met de Europese Unie. In plaats daarvan werden de banden met Rusland aangehaald. In Kaatsheuvel is een man overleden... nadat hij een slagadelijke bloeding in zijn been had opgelopen. Het slachtoffer, waarschijnlijk een pool, overleed in een ziekenhuis. De politie werd gisteravond laat gewaarschuwd... dat er iemand zwaar gewond was geraakt. Op de gevel van het huis waar hij lag zat bloed... en er zat bloed aan de dakgroot van de carport...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 In Hilversum zijn vannacht twee jongens van 19 neergestoken. Ze stonden op de oprit van haar huis te praten met wat vrienden... toen ze werden aangesproken door twee jongens op een fiets. Volgens de politie werden die gevraagd de oprit te verlaten... waarna één van de slachtoffers werd gestoken. De tweede jongen, die tussen beiden wilde komen, werd ook gestoken. De daders gingen er daarna op de fiets vandoor. De twee slachtoffers zijn inmiddels buiten levensgevaar. De politie in Hilversum is meteen een zoekactie begonnen... maar heeft de daders nog niet gevonden. In de eerdere divisie heeft Ajax zijn koppositie verstevigd. De Amsterdammers wonnen zelf in Deventer met 1-0 van Go Ahead Eagles door een doelpunt van Lasse Sjeune. Concurrent Vitesse liet in eigen huis punten liggen. De Arnhemmers speelden met 1-1 gelijk tegen NEC. Kambuur versloeg in eigen huis Herenveen met 3-1. De wedstrijd FC Groningen-FC Twente is afgelast. Volgens de scheidsrechter ligt er te veel ijs op het veld en is het daardoor te gevaarlijk om te voetballen. En wanneer de wedstrijd dan wordt ingehaald, is nog onbekend. Nou, sluit nog even dat weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. En in het noorden en oosten gaat de regen vanavond over. In sneeuw en natte sneeuw. Komende dagen af en toe zon, maar ook winterse buien. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten. Voor kinderarbeid, wapenhandel, milieuvervuiling. Maar we kunnen ook kijken of we de wereld juist mooier kunnen maken.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 Goedemiddag. Jumping Amsterdam had zojuist zijn apotheose. Ed van der Bent. Inderdaad een apotheose. Wat is het publiek, voltallig opgekomen, toch weer beloond met fantastische sporten. dan hoef je niet eens de wereldbekerstatus te hebben voor wat betreft te springen. Want we zagen als smaakmaker John Whittaker met zijn paard. Liet een tijd zien van 38 seconden, 69 honderdse. Zou dat verbeterd worden? De oudste deelnemer, 59 jaar. En we gaven al aan, in de eerdere bijdrage... Gert-Jan Brugink, de man uit Twente... die uh, moet in staat zijn om zo'n tijd te verbeteren. Hij deed een hele goede poging... maar uh, het lukte net niet... met de uh, primeval déjà vu. Het was uh, twee tiende seconden... kwam die nee, drie tiende seconden tekort... op 38,99. En toen kregen we nog, uh, nog een, een smaakmaker... van eigen bodem. Leopold van Asten. man die het uh, ogenschijnlijk rustig aan doet. Maar gaandeweg de proef... gaandeweg dat barrage parcours... zag je die Versnelling komen op het juiste moment. En op het juiste momenten weer terugnemen. En hij zat heel goed in de tijd. Zo'n twee seconden sneller boven die tijd. Onder die tijd moet je zeggen. Van John Whittaker. En toen kwamen de fluitjes vanuit de tribune. Van, van de collega's die dan uh, aan, aan tekenen, als het ware, geven: Je zit goed in de tijd. En toen gaf hij eigenlijk in die laatste gelofsprongen Eigenlijk te veel de teugel vrij. Het paard ging te vlak over die laatste okser. En al was het de snelste tijd. Hij kreeg toen uh, jammer genoeg een springfout. Dus dat betekende ineens een duikeling naar de. De zevende plaats voor Leopold van Asten. En de tijd was wel fantastisch. 37 seconden, 1400ste. Ja, en degenen die naam kwamen die konden het resultaat niet meer verbeteren. Van, verbeteren van John Whittaker. Dus die zien we als de winnaar hier van de Grote Prijs van Amsterdam. De 59-jarige Brit met Argento. Foutloos 38,69. Tweede fantastisch resultaat voor de oud-Nederlands kampioen Gert-Jan Bruggink. Met Primeval, déjà vu, foutloos 38,99. En Alex Dafi de Ier op de derde plaats met. Living the Dream. Jas Lansing dan op de vierde plaats als oud drievoudig winnaar. Verder nog voor Nederland, zevende dus van Asten. Achtste Dam. Tiende van der Schans. En twaalfde Bartles. In het laatste uur van Langs de Lijn blikken we terug op het voetbal van dit weekend in binnenland en buitenland. 1990 Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. Vitesse morsen dure punten thuis tegen NEC. Het werd in het Gelre 1-1. Vitesse doelman Piet Veldhuizen zag dat het een moeilijke middag was voor zijn ploeg. Ja, maar we hebben het zelf moeilijk gemaakt omdat we niet op ons spel kwamen. We speelden veel te traag en uh, kregen geen druk op hun laatste linie. Het ging met fases, ging het, uh, ging het redelijk, maar we, we hebben gewoon niet uitgevoerd wat de trainer van ons gevraagd heeft. Heb je iets gemerkt van die Derby sfeer in het veld? Nou ja, kijk, kijk, ik was alleen maar bezig met mijn, met mijn ploeg neer te zetten. Omdat we organiseren, ja, de organisatie niet altijd één top stond, vond ik. Je ziet ook in de laatste minuten, je we toch wat kansen. Dat wij dat de laatste linie en het middenveld veel van elkaar afspelen. Dat mag niet gebeuren. Was het was een te gek uh, slotfase. Hè? Inderdaad, vlak voor jou, Van Eijden die een kans krijgt. Uh, hikden op een centimeter na. Maar aan de andere kant kon hij er ook weer in. Uh, hè? Jullie hadden ook nog kansen. Het was, het was een, een kankjoren-eindfase. Ja, maar dat mag een topteam niet, uh, niet, niet doen. En uh, dat niet kunnen overkomen, vind ik. Als je 1-1 als je speelt... En, uh, ja, het staat lang 1-1. En dan in de 75 minuten krijgen we een, een, een kans op een 2-1. En dan in de 80s en 85e krijgen ze een kans op, op, weer op een 2-1. Ja... Dan, dan denk ik bij mezelf, van, ja, dan moeten morgen al even de beelden bekeken worden... en, uh, en, en intern even gesproken worden. Want, ja, dit kan niet, dit mag niet, en uh, ja, daar moeten we echt van leren. Je vindt dat uh, dit Vitesse niet als een aanstaande landskampioen gespeeld heeft vandaag? Nee, kijk maar, uh, wij, hebben, wij hebben de ambitie om in de top 5 te spelen. En, uh, ja, wij hebben, we staan natuurlijk uh, op een ka ka kampioenskandidaat, uh, maar ons is nog steeds een doel top vijf. Uh, we hebben laten zien vandaag dat we nog geen kampioenskandidaat zijn. Je woont, je woont onder de rook van Nijmegen. Als je nou morgenochtend naar de bakken gaat, wat zegt hij dan? Ja, dat weet ik niet. Ik ga nu naar de bakken. Ga je nooit naar de bakken? Nee, uh, dat doet mijn vriendin. Ik, uh, ik kom er misschien af en toe uh, één keer in de, in de vijf jaar een keer bij de bakken. Maar ik ga altijd meestal naar de 2000. En wat zeggen die tegen jou? Ja, weet ik niet. Ik denk, uh, ik denk dat ze, uh, ja, ik, Ja, ik weet het niet. Ik, ik zou het moeten bekijken. <laughs> ik durf uh, echt niet te zeggen wat ze tegen me zeggen. Nou, hebben ze ook heel lekker brood, toch, daar, bij die supermarkt? Wat een sexy, zeg. <laughs> Je vrouw de boodschappen laten doen. Nee, hij ging kan... naar de supermarkt, zei hij. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, hij komt hij goed weg. Ja. Zeg, Ajax deed goede zaken vandaag. In Deventer wonnen de Amsterdammers met 1-0. Um, het enige doelpunt werd gemaakt door invaller Lasse Schöne. Een goede invalbeurt dus. Dat oh, was uh, prima invallen, ja. ja zo, uh, zo doe ik het vaker graag wel Ja, Het is een belangrijke goal, want uh, ondanks het feit dat jullie in de tweede helft veel de bal hadden... Uh, kwamen jullie er moeilijk doorheen of niet? Ja, dat klopt. We hebben... Ik denk te weinig gecreëerd de tweede helft. En, maar ja, ik denk na, na drie minuten spelen in de eerste helft. dan hadden we voor mij gelijk drie grote kansen. Ja, dan moet je er toch één of twee maken, dan zit er de andere tijd. Maar, maar het compliment voor Koolhartsen stond er goed. We konden er uh, moeilijk doorheen komen. En, uh, ja, ik denk als we iets, uh, iets beter hadden uitgespeeld, ook na de goal. dat we dan uh, ook nog één had, hadden moeten maken. Ja, is dat wat jullie jezelf kunnen kwalijk nemen? zeker over de eerste helft. dat je niet uh, snel in de eerste tien minuten de boel op slot gooit eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. We speelden ook een te laag tempo. En ik, nou, zoals je zegt, het is natuurlijk altijd wel lekker als je rustig gaat met 1-2 uh, voor. Maar, uh, maar, uh, maar goed, dan is het wel lekker dat je hier naar, naar de wedstrijd staat met drie punten. Ja, je zit uh, op de bank, je komt erin samen met Fischer. De opdracht is vrij duidelijk. Hè? Meer creativiteit en zorgen dat er uh, meer, meer kansen komen. Dat lijkt me ook geen uh, makkelijke manier van invallen. Nou, eigenlijk. Ik vind het wel lekker dat je zegt van uh, aanvallen... En, uh, Creatief zijn, Dat is altijd beter dan verdedigen en ballen wegschieten. Dus, uh, ik vond het, vond het prima invallen zomaar. Hè. Nee, maar uh, het, was duidelijk, het verhaal was duidelijk uh, een goal maken. Ja, dat lukt dan uh, met een vrije trap. Je hebt er wel twee keer voor nodig. Ja, de eerste was best. Uh, best Ik raakte hem erg slecht, moet ik zeggen. En, uh, hij kwam terug op mijn linker en uh, ik haalde hem één keer uit. Ja. ging hij volgens mij wel door uh, een paar mannetjes heen. Maar hij uh, zat lekker in de hoek, uh, heerlijk. Ja, eigenlijk is het uh, eerst bij de vrije trap, op het moment dat hij nog stil ligt, mikken. En de tweede keer maar gewoon blind zien waar, waar hij komt of, of ga ik dan tekort door de bocht? Nee, met mijn linker is het vaak maar schieten en hopen dat hij ergens komt <laughs> Het zijn wel drie hele belangrijke punten hè, gezien de andere uitslagen. Ja, alle punten zijn belangrijk, maar dit was wel, was wel heel lekker als je ziet uh, wat de concurrenten hebben gedaan. Ja. Um, dat dat roleren, zit dat je dwars of vind je het prima? Ja, dat was, gisteren was er overlegd, dus dat is allemaal prima. Ik, uh, ik wist waar de, waar de opdracht was. En, uh, dus dat was mij niet uh, verrast een uh, paar minuten voor de wedstrijd. Dus dat uh, komt helemaal goed. Het is lekker hè, met spelers die de winnende maken als invaller. Dan vinden ze alles prima. Best wel, ja. <laughs> Dat lang mee, want het was al een zomerrit afgelopen jaar. Verwel met Happy. NEC deed hele goede zaken vandaag. In Arnhem werd gelijk gespeeld. En Arno Vermeulen praat na met NEC-speler Rens van Eijden. Rens, eh, een punt. Lijkt maar een punt. Maar ik denk dat dit een punt is dat je koestert. Want uit bij Vitesse, koploper, in een hele tumultueuze wedstrijd. Leuke eindfase. Ja, ik denk dat eh, zeker tevreden mogen zijn met dat punt. Uh, alhoewel, uh, zeker gezien de laatste kans van mij dat dat... Misschien drie punten hadden kunnen zijn. We hebben uh, met durf gespeeld, agressief gespeeld en uh, heeft geïnvesteerd in kansen, alleen helaas uh, niet benut. Ja, laten we beginnen met die laatste kans. Uh, iedereen dacht even aan buitenspel, was het niet? Uh, ja, je moest snel handelen. Ja, op zo'n moment uh, ja, ben je bang dat die, uh, dat die keeper komt en, uh, ik had er wel wat meer mee mogen doen, ja. Het was een, een, een derby. Jij was echt een speler in deze derby. Dat merkte ik aan alles. Hoe je, hoe je voetbalde agressief, maar op een goede manier. Je kreeg geel. ik kreeg nog een waarschuwing van de scheidsrechter. Jij dacht echt iets van, het moet vandaag. Nou, dat heb ik in principe elke wedstrijd. Maar, uh, sinds elke wedstrijd. Maar sinds zulke wedstrijden, dan uh, ja, brengt altijd wel wat los. Uh, supporters uh, bij de training. Supporters uh, voordat je naar de wedstrijd gaat. En uh, ja, wat ik zeg, uh, voor mij is elke wedstrijd hetzelfde. Maar ik ben blij dat, uh, dat we dit hebben. goede resultaten neer hebben kunnen zetten. Jullie zijn 18e, uh, Vitesse dan daar boven aan met de Ajax. Dat verschil zie je natuurlijk niet op het veld, hè? Uh, vandaag zeker niet. Ik, uh, wat ik zeg, we hebben gedurf gespeeld, uh, even de kansen. Uh, Vitesse heeft het uh, uh, moeilijk gehad en uh, ik denk dat de uh, complimenten van ons zijn. Wanneer had je in de wedstrijd door de valt wat te halen vandaag? Ja, de eerste helft eigenlijk al gelijk. Uh, we hebben genoeg kansen gehad. Uh, uh, die maak je niet, je komt op een 1 0 achterstand. Uh, je blijft uh, knokken. We zeggen tegen elkaar in de rust, uh, jongens, uh, blijf zo doorgaan. Uh, iets meer pit erbij. En uh, die kansen komen vanzelf. Die kwamen ook. Alleen uh, werd niet helemaal afgemaakt. Goet Eagles Ajax eindigt in 0-1. Doelpunt werd gemaakt door Scheunen. Er was wellicht meer te halen voor Goet Eagles vanmiddag... in de eigen Adelaarshorst. Jeroen Elshoff in gesprek met Eagles-trainer Foukeboy. Wat gaat er door je hoofd? Uh, ja, dat wij uh, zeg maar 75 minuten lang... Uh, nou, toch wel goed de controle hebben gehad. De wedstrijd in evenwicht. Ik denk dat het eerste kwartier voor ons moeilijk was. Moeilijk begonnen. Ajax twee kansen gehad daarin. Grote kansen. Blijft op 0-0. Maar dan zit je in de wedstrijd. En ik denk dat we daarna het gewoon heel goed hebben ingevuld. En wat er dan uiteindelijk door je hoofd gaat... is dat je dan niet, uh, uh, je niet beloond wordt met, een, met minimaal een punt. Want ik denk dat Ajax, als al de wedstrijd verdiende te winnen... dat het alleen op basis van het eerste kwartier was... Ja, hoe belangrijk is het dat, uh, ondanks dat je van Ajax verliest... Uh, je toch dingen voelt waarmee je door moet en kan? Want ja, onderin uh, wordt het toch gewoon weer dringen. Ja, natuurlijk. Uh, maar alles staat uh, dicht bij elkaar om je heen. Dus uh, dat is niets nieuws. is volgens mij al, al vanaf het begin af aan het geval geweest. En Dan moet je, dan moet je terugvallen op, uh, op het spel wat je kan brengen. En, uh, en, en dat je ook kansen weet te creëren. Uh, en dat zul je moeten, moeten tonen in de, in de toekomst. Uh, na de, alle andere wedstrijden. en uh, Dan kun je ook resultaten afdwingen. Een uh, angst is een slechte raadgever. Je moet vanuit uh, vertrouwen voetballen. En vandaag is dat niet gelukt in het resultaat. Ik bedoel, uh, je staat met nul punten. Maar in het spel en in het creëren van kansen... tegen toch, uh, een fantastisch team als Ajax... hebben we wel getoond wat we kunnen. Nou, en dat moet je uh, iedere wedstrijd opnieuw brengen. De conclusie is dus... Uh... Met opge opgeheven hoofd verder? Nee, absoluut met opgeheven hoofd verder. Want uh, in dit soort wedstrijden moet je ook uh, uh, je spel blijven spelen. Zoals wij het ook voor de winterstop continu hebben gedaan. En dat heeft ons gebracht in de positie waar we staan. En dat moet je, dat moet je niet verlogenen. Way as I did Missing out the cracks in the pavement And in my heel and strutting my feet Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No and thank you, please, madame I ain't lost, just wondering From my hometown.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 it shows that we are united run my Adel, Marco van Basten verloor vanmiddag met Veen, de Friese derby... want Kambuur tegen Veen eindigde in 3-1. Jeroen Grutter praat met Van Basten. Marco, in aanloop naar deze wedstrijd heb jij gezegd... het is een wedstrijd, gewoon een wedstrijd. Vind je dat nog steeds na het zien van deze wedstrijd? Ja, het is ook gewoon een goede voetbalwedstrijd. en Er zat wat dat sfeer uh, bij, uh, op de tribunes en de aandacht extra uh, het gedurende de week. Maar ja, wij moeten gewoon onze, uh, onze gewone dingen doen. En dat hebben we vandaag niet gedaan en dan verlies je terug. Komt dat dan ook misschien een beetje mede door al die sentimenten? Nou ja, ik, ik ga er vanuit niet. Als je kijkt naar de, wat er in de wedstrijd gebeurt... Dan zie je dat er op een gegeven moment een bal tussen de keeper en onze laatste man invalt. En ze kijken ook aan van nou, wie, wie pakt hem. En ja, daar zitten ze uit tussen. En vervolgens uh, krijg je uit een vrije bal krijg je ook een doelpunt tegen. Ja. Zeg het maar. nou ja Wat mij opviel was dat Cambuur toch meer in de wedstrijd legde. Meer wedstrijd van alles speelde dan Heerenveen bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Wij hebben... ...niet kunnen brengen wat wij normaal gesproken brengen. En, uh, nou goed, dat god voor een heleboel spelers. En, uh, ja, dat was inderdaad vervelend om dat te constateren, maar het is wel een feit. Stelt dat je teleur? ja Als ik verlies ben ik niet, uh, ben ik niet blij. Dus, het uh, is altijd vervelend om, om te verliezen. Maar goed, dat is ook wel een uh, paardigste deal. Zag je het aankomen tijdens de eerste helft? Nou ja, je komt heel snel achter, dus... Uh, dan wordt het er niet makkelijk op. En wij kwamen niet echt tot, tot goed voetbal. We hebben niet echt het initiatief kunnen pakken. En uh, ondanks dat zij ook niet echt uh, gevaarlijk werden. Maar uh, ja, we, we hadden het vandaag gewoon niet. Nee, terecht van Nederland. Ja. En een simpele conclusie van Marco van Basten. Die met Herenveen de kans liet liggen om wat dichter naar Feyenoord toe te kruipen. in de top van de ranglijst. Het is bijna half zes. Dit is Radio 1.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 De kleine veerboot waarop ze zaten kapseizde. 13 opvarenden konden worden gered. Van de overlevenden zijn vier mensen er slecht aan toe. Tien opvarenden worden nog vermist. Reddingsploegen zoeken de omgeving van het wrak af. En de Zilveren Camera 2013 is gewonnen door Ilvi Nikucin. Ze kreeg de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland... voor een foto die ze maakte bij de begrafenis van Nelson Mandela. De prijs voor vernieuwende fotojournalistiek... ging naar Rob Hornstra en Arnold van Brugge... Zij maakten de Sochi Project, een fotoserie over de omstreden Olympische Spelen in Rusland. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dan Mark Koofhoef met het weer. Ja, en met regen die zich over het land uitbreidt. En op de weg naar het noordoosten gaat dat langzaam over in natte sneeuw. En in het noordoosten valt gewoon weer droge sneeuw. Daar kan de komende uren best wel eens een centimeter of vijf bijvallen. En dan heb ik het voornamelijk over Groningen en Drenthe. In de loop van de nacht wordt het langzaamaan droger. Temperaturen blijven in het noordoosten dichtbij of net onder het vriespunt. En daar kan het dus ook glad zijn. In de rest van het land is het wat zachter. Met temperaturen net boven nul en dan lijkt de kans op gladheid minder groot. Morgen vallen er een aantal winterse buien, tussendoor af en toe wat zonneschijn, met name in de ochtenduren. En dan lopen de temperaturen op naar 2 tot 6 graden. En dan verandert er dinsdag nog niet heel veel, hoewel het wel op de meeste plaatsen droog is dan. Enkele spat regen misschien nog. Vanaf woensdag keert de koud terug, hebben we een paar dagen winterweer. Het blijft droog, de zon schijnt af en toe en de temperaturen liggen ook overdag soms onder nul. Radio 1, NOS langs de lijn. Een half uurtje langs de lijn nog op deze zondagmiddag. Straks kijken we naar het buitenlands voetbal. Onder meer met een bizarre wedstrijd van AC Milan. Het overzicht van de eredivisie van dit weekend. En we praten ook nog met de kerstverse winnaar... van de wereldbeker veldrijden, Lars van der Haar. Santana. Langs de lijn. Wat is 1-0. Arjen Robben. Goal. De Cristiano Ronaldo. Oh, Frippi. Wat een goel. Buitenlands voetbal. In Italië verspeelde koploper Juventus gisteravond twee punten... door gelijk te spelen bij Lazio Roma. Het werd 1-1. Nummer 3 Napoli verspeelde ook twee punten... door ook al een 1-1 gelijkspel tegen degradatiekandidaat Chievo. AS Roma, dat derde staat, won wel. Bij Hellas Verona won de ploeg van Kevin Strootman met 3-1. Het verschil met koploper Juventus is nog negen punten. AC Milan, trainer Clarence Seedorf... zag de afgelopen dagen maar liefst tien spelers met griep hun bed induiken. Een deel daarvan was fit genoeg om aan het uitdubel met Cagliari te beginnen. Met Emmanuelsson en de Jong in de basis werd het een wedstrijd met een bizarre slotfase. Drie minuten voor tijd stond Milan nog met 1-0 achter. Maar het won de wedstrijd nog met 2-1. In de 87ste minuut maakte Mario Balotelli de gelijkmaker. En anderhalve minuut later was het 2-1 dankzij Pazzini. Seedorf en zijn mannen staan nu negende. Met nog wel altijd 28 punten achterstand op koploper Juventus. En de nummer vijf in Italië. Inter stelde teleur. Tegen hekkensluiter Catania bleef het in Milan 0-0. Engeland. In Engeland wordt gebekerd dit weekend in het FA Cup toernooi. Van de hele serie wedstrijden in de vierde ronde werden er vanmiddag nog twee gespeeld. Sheffield United, spelend in de League One, maakt het Fulham erg moeilijk. Ondanks het feit dat Sheffield een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde, hield het Fulham op 1-1. Er volgde dus een replay. Overigens zat Maarten Stekelenburg bij Fulham op de bank. John Heitinga speelde gisteren waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Everton. Mede dankzij een goal van hem won Everton met 4-0 van Stevenage Football Club. Dat uitkomt op het derde niveau. De verwachting is dat Heitinga wordt getransfereerd naar Calatasaray. Chelsea is om half vijf begonnen aan het duel met Stoke City en staat met 1-0 voor. In Duitsland werden de belangrijkste wedstrijden gisteren en eergisteren al gespeeld... toen won Bayern met 2-0 bij München Gladbach. Arjen Robben maakte 10 minuten voor tijd zijn rentree. Bayern Leverkusen, de nummer 2 van de Bundesliga, verloor gisteren met 3-2 van Freiburg... en de nummer 3, Borussia Dortmund, kwam in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Augsburg. De voorsprong van koploper Bayern München is nu 10 punten... Stonden vandaag nog twee wedstrijden op het programma. De Noord-darby tussen Werder Bremen en eintracht Braunschweig eindigde in 0-0. El Giro Elia speelde bij Bremen de volle 90 minuten. En zojuist om half zes begon het HSV van Bert van Marwijk aan de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 met Klaas-Jan Hunterlaar in de basis. En bij HSV doet Rafael van der Vaart vanaf het begin mee, het is daar nog 0-0. Spanje. Real Madrid heeft het druk dit weekend gelegd... bij concurrenten Barcelona en Atletico Madrid. Real won gisteravond met 2-0 van Granada... en voert in ieder geval één dag de ranglijst aan. Barça en Atletico volgen met één wedstrijd minder gespeeld op twee punten. Barcelona speelt vanavond om 9 uur thuis tegen Malaga. Atletico Madrid begint om 7 uur aan het uitduel tegen Rayo Vallecano. En tot slot naar België. Racing Genk trainer Mario Been kreeg afgelopen week het vertrouwen van het bestuur. Dan moet je oppassen, over het algemeen wil dat zeggen dat er dan gewonnen moet worden. Thuis tegen AA Gent ging het toch weer mis. Genk verloor met 2-1. Over een, een klein kwartiertje begint de topper in België tussen de nummers 2 en 3: Anderlecht en Club Brugge.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 Maker Cooks. Veldrijder Lars van der Haar hoefde zich vandaag niet bovenmatig in te spannen... om de eindzegen in de wereldbeker te pakken. Hij eindigde in Nomme, niet op het podium. Hij werd vierde, maar dat maakte niets uit. Van der Haar was dit wereldbekerseizoen overal de beste. Hancock praat met hem. Jalas, gefeliciteerd. Wat betekent deze overwinning in die wereldbeker voor jou? Ja, heel veel. Het laat toch zien dat je over een heel seizoen constant hebt gereden. Ik uh, ben ook blij dat ik vandaag weer vierde werd. Ja, in de aanvangs van de wedstrijd voelde ik me niet goed. Ik moest even inkomen en daarna voelde ik me wel sterk. Maar we uh, hebben nu nog een weekje om ook uh, de scherpte terug te krijgen om op het WK echt te knallen. Consolideren. Dat was een beetje het toverwoord vandaag. Ja, ik zag op een gegeven moment gewoon van, ja, om daar echt naartoe te rijden, dat gaat net niet meer lukken. En uh, dan ga je voor je klassement rijden. En uh, ja, dat was wel goed. zo Ik zou sowieso het klassement wel gaan halen. En ik dacht, uh, ik wil nog wel graag vierden worden om te laten zien dat ik, uh, dat ik toch nog wel wat kan. En uh, dat is gelukt. Kijk eens vooruit naar volgende week. Wat kunnen we dan van je verwachten? Nou, ik hoop... Uh... Ik hoop een hele, hele sterke Lars, ik voel me heel goed, de conditie is heel goed en ik hoop dat we deze week met wat goed rusten en nog even korte trainingen ja, de scherpte er echt in kunnen krijgen en ja, dat we dan gewoon echt ja, 110% voor de dag kunnen komen op het WK. Met wie hou je rekening volgende week? Nou ja, ik, zo te zien is Tom Meeuwse vandaag heel goed. Uh, Francis Moret, Martin Bina staat er ook weer. Nou, Sven Nijs moet je erbij rekenen. Uh, ja. Hoe sta jij in dat veld? Ik denk, ik denk dat ik er heel dichtbij sta. Dus uh, ik, hoop, ik hoop dat ik een hele goede uitslag kan rijden. En ik hou me vast aan het podium. Daar wil ik heel graag op eindigen. En we zullen dan wel zien na de wedstrijd of dat we tevreden kunnen zijn of niet. Zij Lars van der En volgende week dus het wereldkampioenschap in Hoge Rijden. To me. Goeie paal, mooie goal. Er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Goeie Eagles Ajax rust 0-0 eindstand 0-1. Doorbert werd gemaakt door Schöne. Het was een mooie zaal, maar Ajax pakte wel drie punten in Deventer. En dus was trainer Frank de Boer na afloop opgelucht. Natuurlijk, als je zo lang uh, ja, op die 1-0 zit te wachten eigenlijk voor ons. En natuurlijk kan hij ook eens een keer uh, als hij ongelukkig valt uh, aan de andere kant vallen. Ja, dan is er toch uh, sprake van opluchting. Ja. Het winnende doelpunt kwam van invaller Lasse Schöne. Al had hij wel twee pogingen nodig. Ja, de eerste was niet uh, best. Ik raakte hem erg slecht, moet ik zeggen. En uh, hij kwam terug op mijn linker en uh, ik haalde hem één keer uit. Ja. ging hij volgens mij wel door uh, een paar mannetjes heen. Maar dat zat lekker in de hoek. Uh, heerlijk. Schöne houdt dus een lekker gevoel over aan de wedstrijd. Dat geldt niet voor de trainer van Goethe Eagles, Fouke Boy. Hij heeft zijn bedenkingen bij de overwinning van Ajax. Uh, niet bij het eerste kwartier, maar wel uh, in de fase daarna. En ik vond dat wij, uh, dat wij het prima hadden ingevuld, weinig, uh, weinig weggegeven. Uh, en wij hebben zelf onze kansen ook uh, weten te creëren. In de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Dus, uh, en uiteindelijk winnen zij uh, middels uh, ja, een lucky goal. Ajax wint dus en ziet ze naast de concurrent Vitesse thuis punten verspelen... want Vitesse NEC eindigt in 1-1. Het was bij rust 1-0 door een toepunt van Mori, 1-1 door Higden. Titelkandidaat Vitesse laat dus dure punten liggen in de Gelderse derby nog wel. Doelman Piet Veldhuizen is vooral kritisch over de slotfase. Het staat lang 1-1 en dan in de 75 minuten krijgen we een kans op een 2-1. En dan in de 80s en 85 e krijgen ze een kans op, op weer op een 2-1. Ja... Dan, dan denk ik bij mezelf van, ja, dan moeten morgen al even de beelden bekeken worden en, uh, en, en intern even gesproken worden. Want ja, dit kan niet, dit mag niet en uh, ja, daar moeten we echt van leren. En NEC kan terugkijken op een prima wedstrijd en dat maakt trainer Anton Jansen trots. Ja, prachtig. Met heel veel, we hebben heel, heel veel energie en passie gespeeld. En uh, ja, zoals je een derby moet spelen, denk ik. En misschien wel elke wedstrijd moet spelen, maar zeker ook de derby. En, uh, Ah, we zijn daar ook wel, en daar verdient de ploeg ook een compliment in... Uh, we zijn daar niet over de grens gegaan en we hebben heel gedisciplineerd gespeeld. En ook Rens van Eijden kijkt tevreden terug. Alhoewel, uh, zeker gezien de laatste kans van mij dat dat uh, misschien drie punten hadden kunnen zijn. We hebben uh, met durf gespeeld, agressief gespeeld en uh, heeft gereisiteerd in kansen. Alleen helaas uh, niet benut. Het doelpunt van Vitesse werd gemaakt door nota bene de Israëliër Dan Mori. Hij was de meest besproken speler in de winterstop... omdat hij niet mee kon op trainingskamp naar Abu Dhabi. Mori wil niet terugkomen op die kwestie... en heeft de uitleg van Vitesse geaccepteerd. Voor mij is het niet een issue. Ik krijg mijn uitleg van de club en ik ben tevreden van deze uitleg. En ik wil niet to come back to this subject anymore. So I just look forward into the future. We have a game Friday and is uh, it. Rusland 2-0 eindstand 3-1. 1-0 door Manu, 2-0 door ook Betje. 3-0 door Lukoki en 3-1 door Finn Boesson. Winnen van Herenveen dat telt in Leeuwarden ook voor trainer Dwight Lodeweges die niet uit Friesland komt. Ik hoorde vooraf allerlei mensen al roepen, half in het vries... maar ik kan het niet nadoen. Maar zei nou, wat je de rest van het seizoen doet, dat scheelt me helemaal niks. Dus als je deze maar wint, en dan op z'n ja, vries dan... Maar... dan denk je ja, dat, dat leeft toch wel heel erg hier. Dus die zit uh, in de bovenste categorie. Deze week dook ineens de Nigeriaan ook Betje op bij Cambuur. Hij was meteen de grote man met een doelpunt en twee assists toch is hij zelf nog niet tevreden Akan Doubetta zo so, uh, hopefully uh, during the week I'll uh, get my training going I can walk to work in much more and uh, hopefully I'll be able to do much much better than dan hebene wou to te doen tegenover de euforie bij Cambuur staat de teleurstelling bij Heerenveen trainer Marco van Basten zag de bui na de vroege achterstand al hangen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 Gisteren gespeeld, Ado Den Haag Feyenoord. Rusland was 2-0, eindstand 3-2. 1-0 werd door Beugelsdijk, 2-0 door Bakker. 2-1 door Klaasie, 2-2 door Pelle. En in de winnen kwam van de voet van Alberg, 3-2. NAK tegen Peck werd gisteren 1-2. NAK stond bij Rust nog wel voor door een doelpunt van SUK. Het werd 1-1 uit de strafschop van Fernandes. En 1-2 door Saimak. Rode CFC Utrecht, rust en eindstand 1-0. En dat doelpunt werd gemaakt door Hupperts. En ook bij PSV AZ was de rust en eindstand 1-0... door een vroeg doelpunt van Willems. Vrijdag nog gespeeld Heracles, RKC Waalwijk 2-1. Vandaag twee wedstrijden in de eerste divisie. Sparta Volendam 1-2. <laughs> en Excelsior Jong PSV 2-1. En dan is dit de stand nu in de eredivisie na voor bijna alle ploegen 20 wedstrijden. Ajax heeft 43 punten. Het heeft nu een afstand van twee punten tot Vitesse, dat heeft 41 punten. En Vitesse heeft op zijn beurt weer vier punten meer dan FC Twente, maar dat heeft die wedstrijd tegen Groningen dus nog te goed. Daar 1 punt weer onder Feyenoord, inmiddels zeven punten minder dan Ajax. Herenveen staat 13 punten achter Ajax, er valt dus een kloof tussen de top vier en de rest. Daarachter PSV op plaats 6. Groningen staat nu nog zevende, AZ is 8 en Pek is terug in het linker rijtje. Maar de vraag is voor hoe lang, want de verschillen zijn daar heel klein. Want Peck heeft 25, net als Herakles één punt daaronder Utrecht. Daar weer één punt onder Goet. Daar weer één punt onder Cambuur en NAC en Roda. En dan zijn we al bij de onderste drie. Met ADO, RKC en NEC. En die onderste twee ploegen hebben nu allebei 19 punten uit 20 gespeeld. Yeah R.E.M. Losing My Religion. Traditioneel reiken we de Theo Komen Award uit. Hoewel traditioneel om allerlei redenen hebben we daar een maand niet aan kunnen doen aan de uitreiking. Mark Brasser heeft hem dus al een maand in handen de tenniscommentator. Die zo prachtig fluisterde bij de Tennis Masters ergens in december. Memorable. Uh, vandaag. Heb je nominaties of is het er maar één? Nou, doordat de winter keihard aankomt zetten in Groningen. Tenminste, dat zeggen ze. Ze zijn wel een beetje aan het piepen. De laatste tijd gas en nu weer de winter gaat de wedstrijd niet door. Ik denk, heb je geen tak op die Euroborg? Maar goed, er werd maar op één veld gevoetbald eigenlijk om half drie. Er was ja. Bas Stichler getuige van. Dus de spoeling was dun. Maar hij had er wel een hoop hoor. Bas is altijd fenomenaal. Maar luister maar eventjes hoe hij easy uh, wielrennen aan voetbal koppelt. Er stond een deur open waardoor we het gangetje in konden kijken... bij de kleedkamer van Goer Diegels. Daar zaten... Twee spelers van op een home trainer. Of eentje zat er en eentje die stond erbij. En als een soort ploegleider kwam Boy nog even de kleedkamer uitgelopen... om wat tegen de heren te zeggen en wat aanwijzingen te geven. Je zou bijna denken dat ze hebben gezegd... we blijven bij elkaar tot de laatste kilometer. Ja, mooi. Grappig toch? Ja. Ik bedoel het niet zo hoor, van Groningen. Dat het niet meteen mensen gaan mailen. Ik heb met ze te doen. Maar je krijgt dat idee wel, toch? Dat als het één keer sneeuwt? Nou ja, goed. Nee. Leven Heng beter en Henk Kamp. straks het nieuws met Mark Visser.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 Horen hoe prinses Beatrix en Prins Klaus elkaar daar voor het eerst ontmoeten. En ontdekken bronwater voor de eeuwige jeugd. De TV-show vrouw. Nederland 1. Dit is Radio 1.